de bewolking. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen bewolking. Steeds meer plaatsen. Regen bij een graad of 11. Dit was het. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Zahoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. Ebola is een humanitaire ramp die in West-Afrika meer dan een miljoen mensen treft. Complete samenlevingen zijn ontwricht. Duizenden kinderen hebben hun ouders verloren. We moeten de slachtoffers nu helpen. Er is dringend behoefte aan medische zorg, voorlichting, veilige begrafenissen, opvang van wezen en voedsel. Stop de ebola-ramp. Steun de Nationale Actie en geef op Giro 555. Verkopen. Dat lijkt me nog steeds het mooiste werk wat er is. Want weet ik, als autoverkoper ben je er niet om een auto te verkopen. Wel nee. je bent ervoor om samen met de klant een vervoersprobleem op te lossen. Maar dat is mooi werk. Stel, u heeft een auto nodig. Uw oog is daarbij gevallen op ons bedrijf. Gefeliciteerd. Waarom gefeliciteerd? Omdat ons bedrijf beschikt over een enorm uitgebreid... Proost. En een uitgebreid... ja, dat is dat is het nadeel van een airco in een auto, maar waarom gefeliciteerd? Omdat ons bedrijf beschikt over een enorm uitgebreide GTI gebeuren. Veel mensen zeggen, zo'n GTI-verhaal, is dat de extra kosten wel waard? Dan zeg ik op mijn beurt, dat ligt hem eraan hoe u uw geld wenst te besteden. Kijk, uit een onderzoek van de vereniging Eigen Huis bijvoorbeeld... is gebleken dat veel huiseigenaren, honderden, wat zeg ik... soms zelfs duizenden guldens uitgeven aan een dakgoot... terwijl ze er zelden of nooit in zitten. <lacht> Uw oog is gevallen op deze cilinder GTI. Ik vind dat u hiermee een goede keuze hebt gedaan. Waarom vindt u dat eigenlijk? Dat vind ik omdat deze wagen standaard is uitgerust met een airbag. Weet u, ethisch gezien is zo'n opblaasbaar luchtkussen geplaatst... in de stuur nog helemaal geen eenvoudig geval. Een zwager van mij bijvoorbeeld kocht ook een auto... waar standaard zo'n luchtkussen was geplaatst. Mijn zwager heeft dat luchtkussen uit de auto laten verwijderen. Want mijn zwager redeneert... wanneer ik een ongeluk krijg wil ik niet hebben dat ik het wel overleef... en mijn vrouw niet. Voor een standpunt is wel wat te zeggen natuurlijk, maar de redenatie klopt niet helemaal, vind ik. Nee, want hoe gaat dat in het moderne relatie gebeuren? Eén keer rijdt de man, andere keer rijdt de vrouw. Wanneer ik gedronken heb bijvoorbeeld, rijdt altijd mijn vrouw. En wanneer krijg je de meeste ongelukken? Wanneer je gedronken hebt. <tied> oh, niet nodig, niet nodig. Niet nodig, service van de zaak. Als derde en laatste punt wil ik niet onvermeld laten... dat deze wagen beschikt over bijzonder veel beenruimte. En ik zeg altijd maar, wie haar benen spreidt, spreidt gezelligheid. Ja, mooi werk hoor, mooi werk. Autoverkoper, dat lijkt mij... Uh... Mooi werk. Ik zou daarom ook zeggen, als u dit even ondertekent... dan mag u zich de gelukkige eigenaar noemen van deze cilinder GTI. Neemt u mijn pen maar, ik heb altijd twee balpennen bij mij. Dat is typisch, hè? ik heb altijd twee balpennen bij mij. Ik heb altijd veel balpen. In. Gewone balpen en een bijbalpen. Jacqueline. Ach Jacqueline, tik je dit even uit? Gewoon standaard contractje voor meneer. Standaard contractje. Je weet wel, heden, 3 augustus, et cetera, et cetera, et cetera. Ja hoor, et cetera is met een C. Nee, niet met een S, dat is hartstikke fout. Fout is met een V, ja. Fout is met een F, maar hartstikke fout is met een V. Ja, mooi werk. Auto verkopen, alleen maar echt uh... modder. Als autoverkoper. Geniale woordkunstenaar is die man toch. En uh, was dat Dave Edmunds Rockpile? En dat is hij I Hear Your Knocking. Uh, we zijn vandaag ook een beetje in de wat de recent uh, verschenen albums, dames en heren. En het volgende album is dat ook. Uh, in de, in de ja, eind zestiger jaren denk ik, zo'n beetje denk ik wel, ja, ik weet niet precies. Had je um, illegale bootlegplaten, dus gewoon illegale LP's, en uh, daar stonden dan vaak gewoon gepikte opnames op. En uh, met name bij Bob Dylan is dat uh, is dat ook aardig gelukt. Uh, alleen die opnames die zijn nu officieel gewoon gereleased uh, als de Basement Tapes. En uh, onlangs is er dus een re-release gekomen. Dus een, een, een digitale uh, remaster, zou ik maar zeggen. Van die albums. En dat is leuk. Want dat is namelijk Bob Dylan die samenwerkt met The Band. U weet, die band die hit had met uh, The Wait en uh, I Shall Be Released. En dat soort dingen meer. Uh, uh, the, uh, the Last Waltz, noem maar even een paar dingen. Robbie Robertson, Garth Hudson, uh, Rick Danko En... Nog één, maar goed, werk even kwijt. Maar het do doet er niet toe. In ieder geval, dat album dat is opnieuw uitgebracht. Een paar weken geleden. Tenminste, toen stond het ineens nieuw op, uh, op een van die digitale streamservice... Waar ik heel faal, waar veel mijn werk. Gewoon, waar ik het hele programma gewoon op draai, eigenlijk. En, uh, nou, we gaan uh, een, een, een nummer daarvan draaien: een nummer van The Basement Tapes. Bob Dylan en de band. Clouds so swift, rain won't lift, gate won't close, ratings froze. Get your mind off winter time. You ain't gonna Can. You ain't going Je kan je dus voorstellen dat Bob Dylan met de band daar een beetje lekker zaten te jammen daar in een kelder. Daarom heet het ook de Basement Tapes. En uh, ja, die, die bandjes die zijn gewoon ergens in verkeerde handen toen terechtgekomen. En, uh, en daar zijn toen stiekem LP's van gemaakt. Ik heb er ook nog zo één in de klas staan. Little White Wonder heette die toen. Uh, later is dit uitgebracht, uh, een beetje opgepoetst als de Basement Tapes. En dat hebben ze nu dus weer gedaan. En het, het klinkt eigenlijk honderd keer beter dan die LP's van die LP's. Die klinken echt voor een meter. Maar uh, dit klinkt natuurlijk wel gewoon heel erg lekker. You Ain't Going Nowhere was dit. Van Bob Dylan samen met de band en dat nummer dat heette The Basement Tapes. Enfin, nee, zo heet het, uh, het album. Het is dus, dus weer wederom opnieuw digitaal opgepoetst. De uh, basement tapes. Het nummer heet You Ain't Going Nowhere. Dat was de titel. Uh, nog één plaatje. Uh, ook weer zoiets. Uh, dat doen we ook nog even. Daarna gaan we naar de vrijwilliger. Doe nog één plaatje even. De uh, Doobie Brothers hebben ook een nieuw album uitgebracht. En die hebben gewoon een aantal oude hits opnieuw ingespeeld. En uh, wat gastartiesten gevraagd om, uh, om, om daarop mee te zingen. Nou, dan luister je naar. Uh, listen to the music. En dat klinkt nu zo best wel lekker hoor. Gewoon even opgepoetst en geremaked zoals dat heet. Als zanger, gastzanger dan. En verder Hunter Heens on guitar. Remake van prachtige Doobie Brothers succes. En over bij Southbound. Klinkt wel lekker hoor, vind ik. China Grove staat erop onder andere. Back in the Street staat erop. Jesus Just Alright. Uh, uh, uh, uh, long Train Running natuurlijk. En allemaal leuke, leuke uh, remakes van uh, de oude hits van The Doobies. En allemaal, ik ben nooit zo voor remakes. Behalve als ze beter en lekker klinken. En dat is in dit geval wel zo. Dit is Wouter Hamel. Beautiful Misfits. When you start to play that part. If you're right in your heart. Why not call my name? On the corner of the street, where we used to meet, before all Yeah. down despite all your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 Ja, en aan de telefoon hebben we Hella Wanders van v VIP Zandvoort. Goedemorgen Hella, goedemiddag. Goedemiddag, hoi, Inmiddels. Goedemiddag. Mm -hmm. Ik loop een beetje achter. <lacht> je moet je klokken je eens gelijk zetten, uh, Ansela. <lacht> ja, en uh, je wou het vandaag hebben over de vrijwilligersprijs. ja. Dat klopt. Ik wilde vandaag nog een keer iedereen oproepen om te stemmen op de vrijwilligersprijs 2014. Uh, er heeft een jury, heeft vijf vrijwilligersorganisaties genomineerd. Ja. En uh, daar kan tussen gestemd worden. Ja. En uh, dat is het jeugdhonk, de ijsbaan, de speelgoedbank. De Lachende Kikker, de Timmerdorp en de RIWB Sportmaatjes. En op de site van Vipsandvoort.nl. kun je ook wat meer informatie vinden over de organisaties. Ja. En uh, nou ja, ze verdienen natuurlijk allemaal een prijs. Elke vrijwilligersorganisatie verdient een prijs. Maar het is wel leuk om er één keer per jaar eentje naar voren te halen. Dat vinden wij ook. En het zijn ja. allemaal, allemaal Zandvoortse organisaties die dit... Allemaal uh, Zandvoortse ja. organisaties die ook gedragen worden door Zandvoortse vrijwilligers. Ja. En... Um... Uh, 21 november, dus volgende week vrijdag. Je kan tot maandag stemmen. Ja. ja. Maandagochtend en volgende week vrijdag is de prijsuitreiking. En is dat, is dat landelijk of is dat alleen Zandvoort? Eh? Nou, het is wel zo dat in heel Nederland... de vrijwilligerscentrales uh, aandacht hebben... voor uh, in een bepaalde actie met vrijwilligers. Ja, ja. Hey, in Haarlem had je de helden. Ja. Kon je stemmen op een vrijwilliger. En... Um, uh, Iedereen doet het op zijn eigen manier. Ja, maar Zandvoort... Dit is wel echt Zandvoort. Dit is echt Zandvoort. Deze, ja, dit is echt uh, voor Zandvoort. Ja. En uh, 21 november is bij Pluspunt Zandvoort in het ook Ookgebouw. Uh, komt de wethouder, de burgemeester, is er een, uh, tussen vijf en zeven. Hm. Mogen vrijwilligers ook zijn welkom. En dat is op 21 november, zei je? Ja. Oké. Okay. Om vijf uur ja? begint het met een hapje en een drankje. En dan komt de wethouder Gertjan Bluis, komt de, de, de beker, aan de, de prijs aan de de organisatie overhandigen. Oh, dat is wel hartstikke ah, leuk. En iedereen die, ja. die betrokken is bij het vrijwilligerswerk is welkom om dit bij te wonen. Oké, okay. dat is leuk. Ja, dat hey, is En, en uh, ze kunnen het maandag stemmen, heb ik begrepen, hoor ik net. Ja. ja. En waar kan dat? Bij pipstreepjesandford.nl of uh, vp. Vp Tom, hoe kan ik het, uh, het al vergeten? <laughs> Lijkt me vrij logisch, ja. eigenlijk. Ja. Dus bij FIP's antwoord en daar zit een. Ja. Eh, heb je een soort stemformulier staan of Precies, zo? Precies, ah. dat. Ik spreek voor zich. Okay. Dus ik zou jullie ook over hoeven hè, om dezelfde te stemmen. Ja, gaan we doen. Ja, ja gaan we doen. Gaan we doen. Uiteraard. Tuurlijk gaan we dat doen. En die stem moet je dan bevestigen met je e-mail en dan. Uh... Dan komt het goed. Ja. Nou, we gaan het vandaag nog doen, Helena uh, dat beloven we je. Hey, we gaan, we gaan uh, op een mooie doel gaan we stemmen. En ga nog even een op, oproepje plaatsen. Nou, volgend, jaar, op, uh... volgend jaar willen ja. wij er ook bij staan, hoor. Nou, wie weet, wie weet. Je kunt uh, langskomen bij... Uh, je kunt natuurlijk ook... Je bent welkom, hè? Ja. Of, eh, ja wij hebben uitzending op die dag, dus ik eens kijken of daar een mogelijkheid voor is. Want wij hebben namelijk... Uh, op dat, uh, op, precies op dat tijdstip hebben wij ons... Uh, wereldberoemde beroemde programma Zandvoort door. Dus, uh, Oké. Okay. Yeah, uh, ja. We gaan even kijken. Misschien dat we daar uh, wel iets mee kunnen doen. Maar dat, nou, leuk. Dat hoor je, je dan nog even. Je weet me te eens. vinden, je weet me te vinden. We weten jou altijd te vinden. Ook okay. sowieso. Oké. Okay. Hey, ja, bedankt. Uh, ja, bedankt en, Graag, en veel hè? succes. En we gaan stemmen met z'n allen. Oké, doei. Oké, doei doei. Dankjewel. How do you feel? A little bit strange, it's a little unreal. That first time you're far from home. Finally out there on your own. And it's your time. Making it happen It's your time And it's gonna happen your way hey, Every step you take from now on Be taking it as far as you can You ought to be moving along Singing your song And making your play First time, like a Ferris wheel, scared to go, but it's no big deal, that first time, it's always the best, remember it still, you forget all the rest, it's your time, so live in the moment, it's your time, you don't wanna throw it away remember the first word you wrote In every single note that you played Got a book and you learned it by rote A long time ago Remember that day Made rhyme So fine First time First time, it comes unaware. You're unrehearsed and unprepared for that first time. You're free and unbound. No playing it safe. Gotta jump on the sound. It's your time, and good things will happen. But this time, you gotta put your heart in the game. You're for the very first time But you're not really out there alone Keep doing it and word's gonna spread Get out of your bed, set item, Oude artiesten met nieuwe albums. <laughs> Kun je dat ook uh, zeggen voor Neil Diamond? Melody Road heet het album en het liedje wat we daar vanaf kwam heette first time. Voor Zandvoort en de regio. Ja, we zijn het nieuw album van uh, Neil Diamond. Melody Road heet het album. En uh, first time was het liedje. Eerst het regionieuws? met Angela de Koning. Morgenavond is er een nieuwe editie van de inmiddels traditionele pubquiz bij Café Koper. Aanmelden kan aan de bar of per telefoon. Onder leiding van quizmaster Joop van Es wordt het ongetwijfeld weer een leuke en vooral gezellige avond. En de quiz begint om 9 uur. Op zondag 16 november aanstaande het Classic Concert in de protestantse kerk, met deze keer het symfonieorkest Haarlem onder leiding van Nicolas Devens. Een half uur voor de aanvang van het concert is de kerk geopend en de entree bedraagt 5 euro. En het concert begint om 3 uur. De swingers bestaan uit drie ervaren muzikanten die er niet alleen goed uitzien, maar ook nog eens fantastisch kunnen spelen. Net zoals uh, op hun debuut-cd Covers Galore... spelen de swingers ook live uitsluitend op akoestische instrumenten... zoals contrabass, gitaar en kezon. Het repertoire behelst bekende en hele bekende... lekker in het gehoor liggende songs uit verschillende muziekgenres. Van rock'n'roll tot meezingers en van blues tot disco. Aanstaande zondag te zien en te horen bij het Holland Casino... En dat begint om 4 uur. Sigins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Aanstaande zondag is het gelukkig weer zover. Sinterklaas maakt zijn intocht in Zandvoort-aan-Zee. Om 12 uur komt de Goedheiligman met zijn pieten aan... op het strand van Zandvoort-aan-Zee... ter hoogte van het Juttersmuseum. Daarna gaat hij te paard door de Kerkstraat naar het raadhuis... waar de burgemeester hem zal ontvangen... En de kinderen liedjes kunnen zingen. Dan aanstaande zondag in het patronaat een gitaarlem evenement voor serious request getiteld Ik heb eerbied voor jouw grijze snaren. All-time classics, vuige rock and roll, blues uit de krochten van de ziel en rammelende trash metal in alle zalen van het patronaat. Een eerbetoon aan de bands die de, aan de basis van de muziekgeschiedenis van Haarlem staan. Dat is de gedachte achter ik heb eerbied voor jouw grijze snaren. Gitaarlem organiseert deze speciale avond om de jonkies van nu te laten zien waar het ooit begon. Maar zeker ook om aan de oudere jeugd te bewijzen dat deze bands nog altijd springlevend zijn. En dat is dus aanstaande zondag. Nou, ik moet wel even nog iets aanvullen. Uh, een van de topbands die daar zit, het zijn. Uh, we, we noemen even een paar bands. Onder andere uh, John the Revelator speelt er. Shaco zal yes. te horen zijn. De bintank zouden ook komen, maar dat gaat helaas niet door. Wat wel interessant is, zijn die Analogs. En dat is een. Uh, de, uh, ja, de analogen, zou ik maar zeggen. En dat schijnt volgens de overlevering een van de beste Beatles-coverbands uh, te zijn die er zijn. Uh, ze gaan onder andere integraal het album Magical Mystery Tour spelen en nog wat aanverwante artikelen. Ik heb een stukje op, uh, ik heb een stukje op, op Facebook gezien of op YouTube gezien en het klonk inderdaad echt uh, grandioos. Het is een fantastische band en uh, dus de, uh, de analogues, zijn dat analogen, zou ik maar zeggen. Ja. Die zijn er dus ook. Oké, okay. nou dat even ter aanvulling, en ja. uh, dan ben ik nu door mijn nieuws heen. Zo. Ja. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust-weerbericht luidt als volgt. Ja, we beleven een zonovergoten herfstdag. Met een matige Zuidoostenwind. En het wordt een graad of 12. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en er waait een vrij krachtige Zuidoostenwind. De temperatuur daalt dan naar Ongeveer 6 graden. Morgen starten we de dag met af en toe zon. Maar al snij vrij snel raakt het bewolkt op de nadering van een storing. En in de middag gaat het regenen. De zuidoostenwind waait matig tot krachtig. En de temperatuur komt uit op 11 graden. En dat was het voor vandaag. de Jay Giles Band. Met Centerfold en uh, daaraan voorafgaand Jan en Dean en Surf City. Het is dus vandaag weer de dag van de donderdag en straks een gezellig matchbox met Bart van der Meer. Hans Wassenaar komt nog langs met uh, Muziek Boulevard Live. En uh, vanavond uh, natuurlijk ook tussen App en Vloed Live met de heer Duif. Mooie ballads en zo. Ja, en wij gaan nog even een kwartiertje door hoor. We noemen we even een paar leuke platen voor u. Onder andere dit, De Dijk. Alles komt goed, nou ik hoop het. En soms gaat het luk, Soms zit het mee, soms zit het tegen Soms heb je pech, soms heb je pech En soms geluk Soms is het simpel, soms ingewikkeld Soms ga je de mist in Soms ga je als een speer Gaat soms vanzelf Soms moet je gewikkeld Soms sta je stil, soms je Soms gaat het prachtig Soms is het kinderspel Soms een gevecht. Soms gaat het soepel Soms wachten. Soms, soms gaat het prima soms gaat het, soms gaat het slecht Alles komt goed Alles komt goed Soms heb je het En soms heb je vloed En of je nu feest ziet, for four van de dijk, Allemansplein. Ja, er zijn uh, zoveel mooie nieuwe albums op dit moment uh, uitgekomen de laatste weken. Onder andere ook, dit is wat mysterieus. Maar ik wil het u toch niet onthouden. Nee, het is misschien toch wel mooi om er iets van te draaien. Uh, merkwaardig genoeg is dit nieuwe album ook op vinyl uitgekomen. En het staat gelijk nummer 1 in de vinyl top 50 die weer nieuw leven is ingeblazen zoals u misschien weet. Dus dat betekent dat het al op, eh, als vinyl weer aardig verkocht wordt. Het is een beetje een mysterieus album. Ik heb het eh, thuis al zitten beluisteren. En, ja, het is heel veel instrumentaal. Maar misschien toch wel mooi om een stukje van te draaien. Nieuwe album van Pink Floyd. En het album heet Endless River. En dit liedje heet Sam. Opening van Country. aardig wat fans van Pink Floyd aan, want het album staat alweer na nou, week nummer 1 in de vinyl top 50. Ja, je moet er van houden. Ik vind het, het, het is prachtig, ja, het is geen muziek die uh, gewoon op een feestje draait. Dat, uh... Dit stuk heet Sam... En voor degene uh, die de rest wil horen... Nou, gewoon kijken op uh, Spotify of waar dan ook staat het album ook. Dus je kunt gewoon in zijn geheel beluisteren. Pink Floyd. Zo. So, hey, hey. ja, nou. We gaan nog even een singeltje draaien wat een grote hit is op dit moment. En uh, wat ik gewoon een, uh, een lekker plaatje vind. Dat heet Geronimo. Dit is Shepard.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 Een vind ik dit. Een ja. van die platen van tegenwoordig die ik gewoon hartstikke lekker vind. Jongens, ik heb nog één plaatje te gaan. Nou word ik gewoon genadeloos van mijn stoel afgeflikkerd door uh, Bart van de Meer. Die staat hier al klaar. punt schoen aan. Jongens, oprood tenouwen. Ik moet erbij. Ja, dat is niet makkelijk hoor die man. la. Oké, okay. nou ik heb nog één plaatje. Steve Harley en Cockney Rebel als laatste. Gaan we doen. En uh, Dan is het zometeen tijd voor. Heet uh, het programma ook weer? Lucifers doosje. Oh ja. Lucifers doosje. You've done it all. Meneer Harley, maar, uh, maar een andere keer maar weer eens. Wat zit erop? We zijn er weer doorheen voor vandaag. De uh, CFM lunch we hebben alles weer gehad. Vergeet niet te stemmen. Kan nog tot maandag voor de vrijwilliger uh, van het jaar in, uh, op Vip Zandvoort natuurlijk. Dat moet u vooral niet vergeten. Wij gaan het ook even doen. En uh, voor de rest, nou ja, ik laat u uh, over aan de deskundige... Uh, ja, hoe moet ik dat nou weer zeggen? Hoe red ik me hieruit? Uh, aan de deskundigheid van Bart van der Meer... met zijn programma Lucifers Doosje. En... Uh, tot morgen. Dan zijn we er weer. Met c Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In Duitsland zijn vier Al-Qaeda-leden veroordeeld tot zelfstraffen tot 9 jaar. Volgens de rechter wilden de mannen in opdracht van de terreurorganisatie aanslagen plegen in Duitsland. De voordeelden zijn mannen uit Marokko en Iran die bij hun arrestatie in Duitsland woonden. De opsporingsdiensten hielden de mannen al langer in de gaten en grepen in 2011 in... toen er concrete aanwijzingen waren dat ze een bom aan het maken waren. Een jaar later begon het proces tegen de vier. Tijdens het onderzoek dook een brief op waarin elkaar de leider Bin Laden... de hoofdverdachte opdroeg om in Europa een bloedbad aan te richten. De twee stilgelegde kernreactoren in België zijn op zijn vroegst weer over een half jaar inzetbaar... De reactoren werden in maart stilgelegd omdat er haarschuurtjes in de reactorvaten waren aangetroffen. In België bestaan grote zorgen over de elektriciteitsvoorziening. Verwacht wordt dat bij een gemiddelde tot strenge winter er vier tot vijf dagen niet genoeg stroom zal zijn voor het hele land. In het oosten van Nigeria hebben jagers minstens 75 leden van de treurorganisatie Boko Haram gedood. Boko Haram had eerder deze weken dorp Maia veroverd op het Nigeriaanse leger vlakbij de grens met Kameroen. De jagers zeiden in een Nigeriaanse krant dat ze niet langer konden toezien hoe de secteleden van Boko Haram mensen verminkten. Een loslopende tijger veroorzaakt opschudding in het Franse dorp Montévray in de buurt van Parijs. Politie en brandweer jagen op het dier nadat er verschillende meldingen van buurtbewoners waren binnengekomen. Een bewoner wist de tijger in een park te fotograferen. Er vliegt nu een politiehelikopter boven het dorp dat niet ver van Disneyland Parijs ligt. De brandweer heeft verdovingswapens bij zich. Franse autoriteiten hebben nog geen idee waar de tijger vandaan komt. Het weer, geregeld zon en droog. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen bewolking en op steeds meer plaatsen regen.